Uur. Dit is Kouwlijn Barry met het NOS-journaal. GroenLinks, PvdA, SP en PvV willen dat het coronadebat zo snel mogelijk wordt heropend. Ze willen dat er dan alsnog gestemd kan worden over een PvV-motie voor het zorgpersoneel. Gisteravond kon die stemming niet doorgaan omdat een aantal politici de Tweede Kamer verliet. Daardoor waren er niet genoeg Kamerleden om te stemmen voor het plan om zorgpersoneel structureel een forse loonsverhoging te geven. Als de oppositie zijn zin krijgt, gaat die stemming dinsdag alsnog door. Na ruim een week tropische warmte trekt nu onweer en regen over het land. In Veghel is hagel gevallen en in Beek en Dom kwam een omgevallen boom op een auto terecht. Daarbij vielen geen slachtoffers. De buien vallen zeer plaatselijk en kunnen lang op dezelfde plek blijven hangen, waardoor er waterlast kan ontstaan. Automobilisten moeten rekening houden met gladde wegen, waar schuld water staat. Een van de vijf mannen die zijn aangehouden vanwege de dood van de 24-jarige Bas van Wijk is vrijgelaten. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Volgens het OM was de man niet betrokken bij de dodelijke schietpartij afgelopen zaterdag bij een strandje in Amsterdam. De toedracht is nog onduidelijk. Van Wijk zou een groepje mannen hebben aangesproken omdat ze een horloge wilden stelen. De vier verdachten, allemaal in de leeftijd van 18 tot 26, worden morgen voorgeleid aan de rechtercommissaris. Morgen wordt er in Amsterdam een stille tocht voor Bas van Wijk georganiseerd. In Amsterdam is een man overleden nadat hij door de politie is neergeschoten. Volgens de politie had hij een mes op zak, gedroeg hij zich verward... en dreigde hij zichzelf iets aan te doen. Nadat er werd geschoten hebben agenten de man geprobeerd te reanimeren. Hij is in het ziekenhuis overleden. Het weer, zware buien in het zuiden en midden van het land. Het regent hard en het kan ook stevig onweren met hagel- en windstoten. De noordelijke provincies krijgen vanavond en vannacht enkele buien... die waarschijnlijk minder zwaar zijn.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 Dus zal het zal niet helemaal maatgevend zijn hoor, voor de, de harde muziek die, die je hoort. Nee, dat komt een beetje in de tweede uur. Maar ja, je moet wel een statement maken van de tonen die je daarbij hoort. En dit was er eentje. Operation Hurricane uit Haarlem met de frontman uit Zandvoort. Jazeker, er zit ook een Stintje aan. Want de man die je hoort op de, de single, dat is Jurgen Gerbershoek. En die woont hier 500 meter van de studio af. Dus dat is een beetje het verhaal van Operation Hurricane. Undefined, ondefinieerd, uh, maar heeft hij zelf een paar weken geleden hier uh, uit uh, lopen leggen wat, wat dat nou leggen. Uh, ja, het is niet in een hokje te stoppen, maar dat willen mensen altijd graag. Dit is het officiële gedeelte van Alternative FM. Ik was al even stiekem begonnen met uh, hier en daar wat uh, stevig materiaal te draaien. En wat nummers die ik uh, eigenlijk uh, met mijn ambitieuze kop heb uh, genoemd op Facebook. Uh, die moest ik dan toch ergens kwijt, dus ik heb een beetje uh, lopen smoggelen. Ik heb een uur uh, extra gejat. Ik hoop niet dat mij dat... Uh, uh, ...kwalijk wordt genomen dat ik ergens uh, tegen de muur... ...dat, uh, dat gebeurde in de middeleeuwen, maar uh, ik, ho ik hoop het in ieder geval niet. Goed, uh, dit is uh, Alternative FM van 13 augustus. We gaan straks uh, een telefonisch gesprek voeren met Willem May. Wie is dat? Dat is Willemijn van Helden, zo heet zij voluit. Dat is degene die erachter schuilt. En in een tweede uur komt radiocollega uh, Willem de Waard... Uh, ...wat vertellen over dat uh, programma wat hij nou op zaterdagmiddag doet... Dus dat uh, zit in de tweede uur, maar zover is het nog niet. We hebben natuurlijk ook nieuw materiaal van vorige week nog liggen. En daar heb ik dan maar tegelijk ook een Zandvoorts blokje van gemaakt. Want uh, je hoort aan uh, dit begin van het de blokje van twee. Wendy Moore, met een hele mooie single, gaat over uh, mensen die je niet achterna moet zitten... die uh, een beetje depressief zijn... Yo, het is uh, hun eigen tijd waarin ze dat moeten zien te verwerken. Dat is eigenlijk de, een beetje de strekking van het verhaal. En daar heeft zij een liedje over geschreven. Daarachter hoorden we de man die ook uit Stanford komt, Ruud Houding. Met een zeer actuele song op dit moment, namelijk The Nightfalls on the Town, heeft alles met De Marion te maken. Nou, Dit is dus uh, Wendy Moore. Het nummer dat heet Elixir.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 Take the Alexa They swear this will fix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 Simon's wife was dat met uh, Nightfalls on the Town. Uh, dat is natuurlijk zeer actueel. Nummer in 2015 geschreven toen hier een Zambiaanse jonge dame uh, naar Zandvoort is gekomen via een Duits gasgezin. En uh, toen zag zij voor het eerst de zee. Ze wilde pootje baden. En dat is er fataal geworden. En daar heeft hij dit liedje over geschreven. En dat in het licht met de actuele gebeurtenissen van de afgelopen week... En uh, een Zandvoerse reddingsbrigade die echt uh, de, ja, de benen onder hun lijf hebben gelopen... om alles een beetje zo veilig mogelijk te laten verlopen. Dan heb je nog een paar van die onverlaten domkoppen... die dan toch nog bij een rode vlag de zee ingaan. Ja, dan moet je dat ook maar zelf weten, denk ik dan. Het is een eigen verantwoordelijkheid. Dat heeft David Molenburg van de week ook al lopen te vertellen. Goed, uh, van de week is er uh, een album verschenen. Een debuutalbum van Emmy. Emmy van Boven heet zij voluit... Maar uh, de naam van de band uh, draagt haar naam, haar voornaam. En een van die nummers uh, die uh, daarop uh, te vinden is... Powerwoman heet dat album. Is dit Last. Peace. Mm -hmm. Bezig met een crowdfunding uh, actie om het uh, vinyl, wat hij graag ook met de gelijknamige uh, album wil doen. De Doldrums, dat wil hij op vinyl uitbrengen. Daar heeft hij uh, geld voor nodig, centjes. Dus dat is de reden waarom hij uh, bezig is om een crowdfunding actie in touw uh, te zetten. Is al bezig hoor. Dus uh, je kunt uh, volgens mij bij Voor de Kunst uh, nog uh, terecht, denk ik. Dus dat uh, moet je maar even kijken, dan, uh, dan vind je dat wel Ethan is trouwens wel E-T-A-N. Dus niet als Ethan Hunt uit, uh, je weet wel. Uh, Mission Impossible, zo schrijf je het niet. Uh, het is gewoon Ethan. Um, dan uh, daarvoor horen we Emmy met Last. Powerwoman heet het uh, debuutalbum. Straks hoor je in het uh, volgende uur het titelnummer. Maar nu is het tijd uh, voor... Een echte Noord-Hollandse band. Ik weet niet precies waar ze vandaan komen. Ik heb het idee ergens uit de, de, de buurt van Algemar. Nou, ze mogen gelijk meteen ook zeggen van... joh, dat heb je helemaal verkeerd. Maar eh, ik weet wel zeker dat ze uit Noord-Holland komen. Uh, en ze hebben een nieuw nummer gemaakt. Nou, morgen gaat dat ding uh, verschijnen. Maar wij hebben hem al. En dus draaien we ook. Loon sea van de Polyframes. er een, uh, een samenwerking met 3 voor 12 een beetje uh, in de stijgers gaat wellicht een, een beetje een valse start uh, krijgen, dat uh, verklap ik alvast. Maar goed, dat moeten we nog even intern een beetje gaan rondbreien. Maar in ieder geval de Polyframes zijn zowel door Alternative M als 3 voor 12 Noord-Holland gespot, en dat is de reden waarom ze dus in deze uitzending hebben gezeten. Dat is de reden. Um, leuk over die band, want het is een, een band uit vijf mensen. Uh, ja, de frontman heet Riddem Haakman. Vind ik trouwens wel een hele mooie naam voor, een, voor, een, voor iemand uh, binnen de band. Maar goed, hij heeft uh, zijn uh, muziekopleiding uh, bij de Herman Brood Academie onder andere gedaan. Uh, dan is er nog de zangeres en toetseniste Megan Roelen bij de Frans Frank Sanders Academie. Drummer Jos van Tol, die heeft uh, bij Jaco Gardner onder andere gezeten. En lead gitarist Jesper Huisman en bassist Boris Kalshoven. Wat dat betreft zou hij misschien kunnen sparren met onze burgemeester... want dat is ook een bassist. Dus dat uh, kan heel erg leuk uh, zijn en worden. Na dit volgende nummer wat, uh, we, wat je nu gaat horen... gaan we praten met uh, Willow May, Want dit is haar vorige single. En die nieuwe single die hoor je na het telefoongesprek. Dit is nog de oude. En dat nummer dat heet Serenade. The boom Dit is leuk, hebt is leuk. Je, hebt, je, hebt iets, je, probeert, je probeert iets voor elkaar te krijgen, maar het, het gaat dus niet lukken. Uh, ik had de bedoeling dat ik Willemijn van Helden, uh, of de BETB bekend als Willemijn, aan de telefoon zou hebben. Maar je hoort het al. Onbereikbaar, voicemail staat erop. En dus gaat mijn hele plan weer de ratsmodé in. Dan ga ik gewoon uh, verder met de nieuwe single te draaien. En dat is You Are van Willemijn. Heel erg leuk als je denkt, van, nou ik heb iets heel bijzonders. Dan uh, ga je eerst het uh, oude singeltje draaien. Dan ga je het telefoongesprek voeren. En vervolgens het nieuwe single draaien. Dat uh, staat in het draaiboek. Maar het uh, draaiboek kun je weer over bord, uh, gooien. Uh, want degene die je dan wil interviewen, die is op dit moment zoek. Er staat een voicemail aan en dan uh, is het lachen, gieren, brullen. En dan kan je gewoon, ja... Uh, of je kop gestaan, staan, maar je kan boos worden, verdrietig worden, noem maar op en het, uh, het heeft allemaal weinig zin dus, uh, het is Willem May die je dus twee keer hebt uh, kunnen horen Serenade, de oude het oude nummer tenminste dat nummer wat ze in juli heeft uitgebracht en You Are, dat is de nieuwe single uh, aanleiding om met haar uh, te praten waren een reeks uh, van tuinconcerten die ze wilde gaan doen in uh, september en uh, het leek mij ook leuk om dan ook uh, meteen over die nieuwe single uh, te hebben maar ja, ja dan uh, krijg je dit soort uh, uh, dingen en dan gaat het, uh, het hele verhaal de prullenbak in <laughs> dat, is, dat is erg frustrerend. Uh, kan ik je melden. Maar goed, uh, ik kan er uh, weinig gaan veranderen. Het is zoiets als uh, helemaal een aarde bewegen. Maar uh, ja, uh, we gaan uh, wat anders doen. We gaan uh, gewoon verder uh, met uh, het uh, nummer wat uh, Koen Alvarez heeft uitgebracht. Eerst heeft uh, de goede man nog in Zandvoort gewoond. Maar hij heeft uh, uh, zich verplaatst in de richting van IJmuiden. Dus daar woont hij nu. Uh, is wel een muzikale omgeving. Want uh, Fabiana Dammers komt er ook uh, vandaan. Dus dat uh, dus dat. Uh, en niet te vergeten. Suus de Groot. Su, Su de Knight. Ja die, uh, die woont er ook. Dus dat, uh, dat, dat zegt al wat. Hè? Dus er de, uh, de komen toch nog wel wat uh, muzikanten uit dat, uit, uit dat plaatsje vandaan. Uh, maar Goen Alvarez is uh, daar nu uh, terecht gekomen. Het nummer wat hij heeft uitgebracht heet Win. En dat uh, ga je nu horen. haar verjaardag vandaag. Want dan heb ik het over uh, de moeder van Lisa Brammer, want dat is de frontvrouw van inmiddels deze band die niet meer bestaat. Dat is wel jammer, want uh, ze hadden toch wel uh, hele goede muziek. Dagota heet de, de, de band. De, een dames in die band met Voorlief Clover. Uh, bovendien, Lisa Brammer komt ook uit de gemeente Velsen. Dus ik, om maar even aan te geven dat er dus wel heel veel uh, muzikale uh, muzikaliteit in die gemeente is. Want Koen Alvarez, eigenlijk uh, kwam hij hier uit Zandvoort. Hij uh, is verkast naar IJmuiden en daar woont hij nu. En dat heeft alles uh, te maken dat hij ergens in een, een of andere woning hier heeft uh, gezeten in Zandvoort. Wat toch niet helemaal aan de smaak uh, voldeed. Dus hebben ze hier uh, geprobeerd om toch nog in Zandvoort te blijven. Maar ja, ik weet uh, hoe het is. Om in Zandvoort te blijven met een andere woonruimte. Dat is zoiets als uh, tot ziens en tot nooit meer ziens. Want ik weet wel hoe uh, de problemen hier uh, zijn. Uh, wat, dat, wat dat gaat. Dus uh, om dan ergens woonruimte te vinden. Dan uh, moet je toch wel van heel goede huizen komen. Goed, uh, kwart voor negen. Uh, het is uh, ja, helaas pindakaas. Uh, wat betreft Willem mee. Uh, ik heb het een paar keer geprobeerd. Maar uh, op een of andere manier is het onbereikbaar. Dus. Het, het is even gewoon uh, dat ik dan even maar iets anders moet gaan doen. Joey Vriend heeft vorige week zijn nieuwe single gepresenteerd. En uh, ik heb hem al hier een aantal malen laten horen. Uh, tenminste, uh, het werk van hem, uh, Like the River, nog niet. Uh, in ieder geval heb ik hem gisteren gedraaid en vorige week natuurlijk. En nu komt hij vandaag gewoon voor de derde keer voorbij. Dus... Allemaal in de opmaat van het album. wat hij nog later dit jaar gaat uitbrengen. Let een beetje op Leonard Cohen en dan hoor je ook Joey Fried. It's been so long that I can't just it was. Metal Lake uit Groningen, daar komen ze vandaan. Uh, Loveless, uh, de single die uh, afgelopen maand uh, nog is uitgebracht. Bovendien, de mensen van Metal Lake zijn bezig met een compleet album af te leveren. Die moet later dit jaar moet die uitgebracht worden. En dat is dan de opvolger die ze in 2018 hebben afgeleverd. En dat was meer of meer eigenlijk nog een beetje een zoektocht. Nu begint zich toch echt duidelijk een stijl af te tekenen bij Metal Lake. En dat staat ons in ieder geval wel aan. Want anders zouden ze niet regelmatig in dit programma zijn te horen. Daarvoor... Hoorde je uh, Like the River van uh, Joey Vriend. En we hebben er dus uh, nog eentje die we nog uh, voor uh, het uh, nieuws van 9 uur nog uh, kunnen draaien. Dus dat uh, gaan we nu doen. En, en dat uh, is ook weer heel leuk. Die is aangereikt, ook door iemand uit de muziekindustrie... Bovendien uh, over die muzie muziekindustrie, daar kom ik uh, nog uh, binnen afzienbare tijd nog een keer uh, terug. Want als het goed is, ga ik over twee weken praten met Julien Grouten. Want die is ook bezig een initiatief uh, op te starten om de muziekindustrie uh, toch te laten horen. Maar dit komt ook uit diezelfde muziekindustrie. Uh, Marloes Hoogendoorn, zij heeft uh, een, uh, ja, een min of meer een maatschappijtje, Revenge Records. Daar brengt ze wat uh, materiaal op uit en ze zei, is dit niet wat voor jullie? Toen heb ik dat eventjes uh, zitten beluisteren. En dat, uh, dat is toch heel erg leuk. Omdat uh, nog hier bij Alternative FM... Sterrenweldring Weldring heet uh, de dame in kwestie. En het is ook uh, eigenlijk uh, ja, een, een dame op een uh, gitaar. Het klinkt eigenlijk best uh, heel uh, ja, subtiel. Het is uh, klein. Het is niet uh, dat je zegt... Nou, uh, uh, de pannen vliegen van het dak af. Nee, het is gewoon een ingetogen liedje. En uh, denk ik, uh, dat past zeker in, uh, in deze... Uh, Tijd van de dag, moet ik, moet ik even zeggen. Uh, Never leave you. En die gaan we horen tot aan het nieuws van 9 uur. Didn't think you'd be the one who'd be waiting all this time. You didn't think you'd be the one who'd always end up left behind one who be like stuck with me so I never chased you I didn't think that I would ever be happy with unrequited love but when it comes to you it's not as important This cold world we're all in. Ooh, and now it's showers old and I'm gone. able to come and that for you on. Tell them never to leave you. Ooh, zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer.